Dit is Eewout Jong met het NOS-journaal. De gevechten in Oost-Oekraïne zijn geïntensiveerd... ...meldt het Oekraïnse ministerie van Defensie. De afgelopen dagen zaten er aanvallen zijn uitgevoerd... ...in de buurt van Kharkiv en Kupiansk. Posities van Russische en Oekraïnse militairen... ...veranderen volgens het ministerie meerdere keren per dag. Ook in een rond Bachmoed wordt hevig gevochten. De stad is in handen van de Russen. Het tegenoffensief van Oekraïne is nu enkele weken bezig. De Europese Commissie en Tunesië hebben een migratiedeal gesloten. Afgesproken is onder meer dat Tunesië de grenzen beter gaat bewaken. Premier Rutte, die samen met zijn Italiaanse collega Meloni en Commissievoorzitter van der Leyen de deal heeft gesloten, zei dat er ook afspraken zijn gemaakt over het verder tegenwerken van mensenhandelaren en smokkelaars. Rad daarvoor investeert de EU in de economie van Tunesië.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 De EOD heeft de granaat weggehaald. Vannacht werd een 26-jarige verdachte aangehouden in zijn huis in de gemeente Edam-Volendam. Wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft het mannen-enkelspel van Wimbledon gewonnen. Op het gras in Londen versloeg Alcaraz in vijf sets de 36-jarige Servier Novak Djokovic. Die had gehoopt zijn 24ste Grand Slam toernooi te winnen. 20-jarige Carlos Alcaraz is de op twee na jongste Wimbledon-winnaar... na Boris Becker en Bjorn Bork. Het weer, vanavond opklaringen, afnemende wind. Vannacht droog met minimaal rond 13 graden. Morgen op de meeste plekken zomers weer met flinke zonnige periode... en een zwak tot matige zuidwestenwind. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het zuiden. Dinsdag nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1550-1550. We beginnen met Pausis. Pausis, uh, dat is een manier die uh, zo heet, of zichzelf zo noemt. En uh, ook dat album maar zo genoemd. Daarna komt er een nieuw album van Stuart Jones van het Engelse label GAP Music. En dit album heet Music for Gentle Relaxation, volume 2. Eens even kijken, dan gaan we terug in de tijd met um, Giel natuurlijk. Ja, twee, uh, twee nummers heb ik uh, klaarstaan. En daarna uh, krijgen we een, een rijtje met um, piano muziek. Lisa Hilton, die uh, trapt af. Maar nou, daar komt, daarna komt het lang nummer van Sami Bouti. Dat is een beetje uh, hele andere muziek. Maar goed, Michelle en David en Matthew, die maken het allemaal goed met uh, sketches, uh, watershine en music for long quiet. Nou, heerlijke piano muziek op de late avond. Ik wens je heel veel luisterplezier bij piesolradio.info.